Goedemiddag, ik ben Ayn en dit is het nieuws van NOS op 3. De kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam blijven open en die in Utrecht en Leiden moeten dicht. Dat maakt minister Kuipers van Volksgezondheid bekend. Het besluit komt na een discussie die al jaren loopt. Het idee is dat de kwaliteit van de zorg er zo op vooruit gaat. Mijn collega Roel Bolshuis weet wanneer de centra dicht moeten. Het zal in ieder geval niet heel snel zijn. Minister Kuipers heeft eerder al gezegd dat als hij een besluit neemt... dat het niet van de ene op de andere dag gaat. Er moet goed gekeken worden of de zorg gegarandeerd kan worden. Er moeten nu plannen gemaakt worden. Bovendien zullen de centra die, zich, die moeten gaan sluiten zich nog wel roeren. Zeker voor Utrecht is het een hard gelach, Want die dachten eerst wel te mogen openblijven. Die moeten nu nog dicht. Eerder hebben de ziekenhuizen al aangegeven... dat als het besluit niet hun richting opvalt... dat ze naar de rechter zullen stappen. Dus we zullen daar de komende tijd nog van gaan horen.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 Iatanem wordt via Juventus verhuurd aan Ajax, maar daar speelt hij al een tijd niet... vanwege een dreiging uit het criminele circuit. De topvrouw van Shell stopt ermee. Marianne van Loon vindt het na zes jaar mooi geweest. Ze wil andere dingen gaan doen, zoals reizen. Onder haar vleugels verhuisde het oliebedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft al een opvolger, dat is Frans Evert. Die is op dit moment communicatiebaas bij Shell. Gummibeertjes waar je mega high van wordt. Een Nederlander die erin handelde is afgelopen week opgepakt bij een drugslab in Barcelona, meldt het AD. De man stopte cannabis in de gekleurde snoepjes en verstuurde deze door heel Europa. Het effect van één gummibeertje is veel groter dan bij het roken van een joint. Je kan er zelfs last van krijgen van hallucinaties en hartritmestoornissen. In het lab werden meer dan 5000 snoepjes gevonden. Dan nog het weer. De zon schijnt. Alleen in Groningen en Friesland is het nog bewolkt. Maar met een beetje mazzel is het daar straks een, nog, ook nog even stralend weer. Morgen opnieuw zonnig, droog, weinig wind en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is nog niet zo heel erg druk op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen heb je 10 minuten verdraging. Verder was er een kleine aanrijding op de A10 bij Amsterdam de Baarsjes. De weg is vrij, de verdraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Het is uh, even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Ja, Benno en ik zijn er nog uh, één uur lang met uh, uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Toto en uh, Africa waar we mee begonnen. De plaat uit volgens mij 1983 alweer, uh, Benno. Zo, ja. Maar ja, ik zit een beetje in die oude meuk vanwege die draaitafel die ik heb aangesloten. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, jij bent dus, uh, helemaal uh, teruggegaan ja, in de tijd. Ja, hoopkraak.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 Met de konijke HFC verloopt. En we gaan bellen. Toch en. echt uit Haarlem? Hey, nee, ja, hey, echt uithalen. Uh, Randall Lawson met het laatste autosportnieuws. Uh, we hebben het uh, het stroomt weer binnen, het laatste autosportnieuws. Um, dan hebben we de inhaakdagen. Daar ben ik al een beetje mee begonnen. Maar uh, er is nog veel meer inhaakdagen. Zijn. Uh, het is weer een drukke week. Gaan we tegemoet. Laten ik moet altijd komen. aan een breiwerk denken. Ja, zegt ja, ja. Uh, inhaakdagen. Ja, ja, ja, nou ja, goed. Maar het heet inhaakdagen. Oké, dus. oké. Okay, okay. <laughs> Geen thema-dagen meer, maar nee, inhaakdagen. Inhaakdagen.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 concierge. By the bikes and up the stairs. Snap the latch and creep in Close. find the ball avoid a fight show your papers be polite walking home with nowhere else to go you Cigarette And listen to the radio Ooh. Listen to the radio Ooh. Atmospheric soft The dark noise amazing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 Komende maandag 13 februari is het Wereldradiodag. En de afgelopen week waren wij ook jarig als radioomroepen trouwens. 33 jaar geworden op 9 februari. Dus het komt allemaal lekker bij elkaar zo. Vandaar dat we even een plaatje draaien over de radio. Tom Robinson en Listen to the Radio. Nog eentje en dan gaan we naar Duintjesvel toe. Naar Jan van der Lede. Het slot van de wedstrijd van vandaag tegen HFZ. Dat hoor je na deus van uh, Queen.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 Dus we zijn, we zijn er niet slechter op geworden en we spelen nog wel goed. Ja, nou ja, en dat met een team wat, ja, je zei het aan het begin al helemaal niet compleet was. En dat nee, zou prestatie achterin neerzetten. Aantal, achterin missen toch een aantal mensen. Ja. Maar Jeffrey in de midden en Rico, die hebben het goed opgepakt hoor. Mooi, mooi, mooi. Nou, ze is niet gevaarlijk geweest. Nou, mooie berichten ja. Jan. Dus... Ja. Dat is zeker zo. Ja, en uh, hebben we, hebben, hoe lang hebben we nog te spelen? Of is, zit het erop? Uh, voor mij zit het erop. Hij staat op 40, maar dat klopt niet helemaal vol. Nee. Hij staat een niet echt. <laughs> nee. Nou ja, in ja. ieder geval een mooie prestatie uh, 4-0 tegen Koninklijk HFC. Geweldig. Ja, absoluut. Dat is absoluut een mooie uitslag. Zeker. Nou, dank je wel weer uh, voor je bijdrage, Jan. Wij hebben er ook ja. van genoten. Ik ga het even, dat, uh, even vieren, hè? Dat mag best uh, met zo'n uh, eindstand. Ja, oh nou, doen we. Zeker. 11 ja, maart, hè? De volgende wedstrijd, hè. Oh ja. We hebben, we hebben even pauze. 11 maart pas weer. Ja. Jeetje. Jezus. Jezus. Jeetje. En uh, is, dat, is dat altijd zo'n zo lange pauze? Of is daar een uh, andere reden voor? Ik heb, ik heb er net al navraag naar gedaan, maar niemand kon het uitverklaren. We hebben wel. Uh, het begin van de seizoen hebben we het ook gehad dat we gewoon één wedstrijd rust had. Omdat we een even aantal clubs uh, bij competitie spelen. En we hebben natuurlijk de voorjaarsvakantie. Dus ik denk dat dat er zomaar is. Nou ja, dat wist ik jou uh, een hele fijne vakantie, wou ik zeggen. <laughs> ja, maar nou, ik, ga, ik ga van de week naar Spanje. Dus, uh, oh, kijk, nou, dat ja. bedoel ik. Helemaal goed, geniet genie daar uh, Jan en uh, we spreken elkaar 11 maart weer. Oké. Okay. Oké, okay, tot dan. Dankjewel. Hoi. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo, staan met mij jas bij de deur. Ça weer briser mon coeur, oui mon coeur. Ik ben mezelf niet meer. Ons eten samen voor toujours. Stem in mijn hoofd gaat maar door. Ik hoor je naam al keer en keer. Die enkel. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Als dus zijn wij klaar, als ik het doe. Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik weer. da da da da da da la da. Zit En toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais croire, c'était ton choix. mais c'est que t'as oublié. Ik hoor je namen, encore, encore. Encore. is tout, nooit verloren. Oh, ça iba iklaar. Est-ce que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 Nou, jongens, die het begrijpen. Dat ja, okay. <laughs> We we opgehouden. Ja. Uh, ja, gewoon een bedrijf wat uh, gewoon in uh, allerlei takken van, zeg maar, van de onderbouw van de Formule 1 bezig is. Uh, formule 3, Formule 4, Formule 3, uh, Formule 2. Uh, uh, daar met jonge talenten proberen door te stromen. En uh, eigenlijk helemaal niet zo onverdienstelijk doen. Nee. De uh, jongens zijn gewoon, uh, gewoon lekker bezig. Uh, hebben uh, re redelijke successen allemaal. En uh, hebben gewoon eigenlijk hun spulletjes gewoon heel goed voor elkaar. Dus, okay.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 Ja, ik, ik, ik, ik zat straks even te kijken hoor, op hun site, maar de meeste rijders moeten allemaal nog een contactje tekenen, wat ik vrij laat vind, want volgens ja. mij begint het zo de mythe op Binnenvoort. Ja, ja, precies. Dus, uh, uh, maar gewoon, ja, mooie auto's uh, ja. En, en gewoon een hele, een hele goede techno, technische crew, technische jongens die het gewoon goed voor elkaar hebben.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 Dus uh, ook die uh, de talenten en die papa's en die mama's en die sponsors, die kijken toch, hé, hey, dat, dat, uh, daar moet je zitten, daar gaan de zendjes heen en hiermee kan je kampioen worden. Nou, dat is wel de bedoeling. Ja. Dus ja. Zeker, nee, ze waren uh, afgelopen, vorige week vrijdag uh, waren ze dan uh, ook op het circuit en afgelopen maandag. En uh, ja, toen had ik het al vorige week uh, tegen je gezegd, uh, Rendel het was inderdaad de Formule 2 dan uh, wat we ja. hoorden. ja. En uh, Robert, Robert Doornbos, uh, die zat erin. Want dat was uh, voor een uh, promofilm. Ja, ik, ik denk niet dat Robert Doornbos terug gaat te 2 in. Ik denk dat, uh, <laughs> dat het echt de jonge talent is. En hij is toch een uh, uh, uh, uh, opa, zullen we zeggen. Voordat voor ze nou de auto wedstrijden gebeuren. Uh, nee, maar ik, ik, ik, ik heb even de foto's. U stuurde dat foto's, ik heb het even bekijken. Maar ik dacht wel, zoiets nou, een beetje raar, uh, raar tekening op die auto. Dat zou wel een van de promo gebeuren zijn. Ja, ja, ja dat was, was, het ook, was het ook, was ook. Dus, uh, ja, dus nou ja, 8 februari 2021 ja, trouwens. Namens was je uh, ook al op het circuit uh, actief. Uh.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 kennis kringen in die hele autosport. En dan zeggen ze, nou laten we Rob... Rob. Kijk, Robert heeft natuurlijk ook nog steeds een prachtige naam en hij zit constant op tv en toes en dat soort dingen. En uh, gewoon, uh, ik denk gewoon voor promotie gebeuren moet je het wel een beetje zien als de cooltart, uh, wat ze ook met Red Bull bezig zijn. En die kunnen, die zijn eeuwig uh, tot hun tachtigste kunnen ze gewoon promotie uh, dingen doen, dus dat gaat allemaal goed. Ja, precies. En uh, dus uh, daar zijn ze helemaal goed voor. Robert is natuurlijk een goede verschijning, dus, uh, dus uh, die zou ik ook, die zou ik ook uh, aannemen als ik uh, zoiets moest doen als uh, sponsor of iets anders. Uh, de goede jongens. Zeker. Nou, het Formule 1 uh, seizoen gaat uh, bijna beginnen, Rendel. En uh, twee Nederlanders, ja, hè? Met Nick Vries er ook bij. Ja, hij heeft uh, vanavond de presentatie, hè? Vanavond, ja, ja, ja, ja. En uh, hij heeft een nieuwe sponsor, hè? Een eigen Northwave Intelligence Security Operations. Ja, nou. Ja, Helemaal nou. vol. Helemaal vol. Geen idee wat ze doen. Maar. Maar ja, ze zorgen voor uh, dat uh, de cybersecurity uh, op orde is. Ja, daar kunnen ze, die verdienen genoeg geld, kunnen ze ook heel veel schuiven naar.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 Als je maar uitgaat. Wat trouwens wel, gisteren was uh, de Red Bull, uh, zijn eerste metersmaat op Silverstone. En er waren de eerste spionagefoto's. En toen was iedereen een beetje geschrokken want hij lijkt heel erg op de Mercedes van vorig jaar. Oh, oh, oh, oh, oh. Dus, uh, oh nou, nou, dat belooft niet veel goeds dan. Uh. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn met Red Bull, maar dan moeten we even afwachten natuurlijk. Ja, ja, ja, heel apart. Ja, maar de reizen de op Silverstone. En dan doen ze dat uh, als ze, Dat noemen ze dan een filmdag. Ja, dan mogen ze maximaal 100 kilometer rijden, allebei ja, hè? Ja, ja. En dat zijn wel heel snel filmpjes hoor, kan je vertellen. Dus, ja. uh, ik denk dat ze best wel van alles even uitgeprobeerd hebben, maar de eerste foto's die ik voorbij zag komen, en dat waren een beetje wazige foto's moet ik maar zeggen, maar er werd wel gelijk bij, hij lijkt wel heel erg op de Mercedes van uh, 2022. Maar ook ik zal zo, gelijk zoiets heb van de jongens, ik weet het niet, maar die deed het niet. Ja. <laughs> dus uh, dat heel erg afwachten, ik denk dat we heel snel hele knappe koppen zitten, maar dat was wel een van de dingen wat gelijk iedereen opviel. Ja. Dus, nou,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 Is hij um, online? Is ja, dan... hij is al online. Ja, hij is ja, online. Ja, okay. ja, dus, nou, uh, vanavond wat te doen. De, <laughs> precies. De, ja. Dus uh, dan ja. kan je Rinus uh, volgen, waarschijnlijk. Uh, Zoiets ja. als uh, wat uh, Netflix ook heeft met, uh, met de Formule 1. Uh, nou, uh, uh, spart Rines Rinus. Uh, ja. Ik weet niet of jullie gezien hebben trouwens wat voor auto die gaat rijden in die gouden kleur. Fantastisch, toch? Moet, uh, ja, ja. Kijk, goud met wit. Prachtig. Ja, of, uh, ja, pracht prachtig. ja. Kijk, dat moet ik wel zeggen bij jongens. Even de, uh, Amerika. Uh, Iedereen heeft wel Formule 1 en uh, IndyCar.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 inschakelen. Uh, in Die zijn ook goed in uh, servies uh, maken en dergelijke. Mooie bonte kleuren.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 wil je die eigenlijk wel op je pomaren hebben staan. Alleen dat, ja, om daar binnen te komen, dat zijn natuurlijk wel echt die hard toestanden. Zou je zelf, ja. zelf willen rijden? Het oh. is 500 mijl, denk ik. Hè? Ja, op, de, op, op de Daytona? Ja. Mm -hmm. Ik heb gezien hoe hard dat gaat. Mm -hmm. Nee. <laughs> ik, ik, ik, ik hou mijn onderbroek uh, graag schoon. Dus <laughs> Oké. Okay, ja, ja, ja, ja. Daar, daar moet je mee opgegroeid zijn, vanaf je uh, jongen. Ja, jonge, toch jonge, wel. De, ja, jawel, jawel. Hoewel, je hebt natuurlijk in de 1 of je hebt vroeger wel gezien de Indica, oude rotters en zijn mensel. Ja. die Paul hier, die gingen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 Eigenlijk afgelopen jaar was het afgelopen jaar natuurlijk gewoon een klote jaar voor hem. Hoe simpel, ja. klaar. Ja. Kunnen er ja. heel kort over zijn. Ja. Maar ja, het mooiste is: hij kan daar nog twintig jaar door als je wil. Dus dat is wel weer lekker, lekker natuurlijk. Ja, precies, precies. Dus. Uh, Oké, okay, nou, de nou, Ik vind is trouwens een goede rijder. Een leuke gozer. Ja. Op uh, goed bezig. En ja. uh, la laat ik wel hopen dat hij een mooi seizoen krijgt. Laten we dat helpen. Vind ik een mooie afsluiting voor vandaag. Uh, ik wens je een heel fijn weekend. En tot volgende week maar weer. Absoluut weer. Dankjewel, okay. Rendel. Oké. Okay. Tot volgende Hoi. week. Hoi. Dat was uh, Rendel Lawsen daar uh, in. Uh,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 Snipper hits in uh, 10 seconden hoor je deze I like Chopin. Het is tijd voor het dier. We zijn er een beetje te laat mee. Maar, hey, maar uiteraard, wel even aandacht voor het dier van de week, Benno. Ja, en we uh, gaan even terug naar vorige week. Toen had ik het uh, zijdelings over jullie. En dat is een kruising van een Siberische husky. Een dame met. Uh, een, uh, ja, een ingewikkelde dame. Die last heeft van een hardnekkige darmparasiet. En um, ik denk, nou, dat wordt helemaal niks met dat leuke hondje. Maar die is toch gereserveerd in het uh, dierenhuis Kennermeland. Dus daar ben ik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 It was nice, the party was pumping. Hey-ya! And everybody having a bar V.I.O. I tell the fellas start their name callin' V.I.O. And the girls respond to the call hup, I hear a boom and shout out? Who let the dogs out? Hup, hup, hup, hup. Who let the dogs out? Hup, hup, hup, hup. Who let the dogs out? Hup, hup, hup, hup. Get back, you flee, infest in mongrel <laughs> Gonna tell myself I'm a no get angry Two hey where the girls calling them k canine ha hey But they tell me hey man, start up the party You put a woman in front and a man behind ha I ha have a woman ha shout out A dog is nothing if he don't have a bone. All dogs eat. All dogs eat. A doggy is nothing if he don't have a bone. All doggy. En de vraag is natuurlijk, uh, wie gaat uh, Boeddha uitlaten? Of wie laat uh, Boeddha uit? Het is maar hoe je me opvat, uh, Benno. Ja, toch? Precies, precies. Hoe let de dokken uit De Bahamen. Zometeen uh, gaan we weer, uh, uiteraard, genieten van uh, Entertainment for You met uh, Fred. Hij is weer aanwezig uh, vandaag straks uh, gaan we even luisteren naar hem wat hij allemaal gaat doen. En als jij de nieuwe single van Chris Cross Amsterdam, Donny en Roxanne Hazes wil draaien... Nou dan zeggen we gewoon, sorry maar je bent te laat. Hier is namelijk de single gebaseerd op de plaat van K3. Kennen we allemaal wel natuurlijk. Let's go voor hoge tempo. Hatsiki day. Vanavond gaan we zo van Oya lele. Je lippen die zitten te dicht op mijn kist. Maar ik wil jij, ik wil jij, ik wil jij. Oh, ik weet niet wie je bent, maar dat is zo. Precies wat ik nu zoek, dus hoe het loopt, zien we dan wel. Stek lang van Stone Island off. Juice en Gin. ik doe mijn ding yo, net als Flesje Day. zo sweet als een some net, boss de get my eyes from the price en nice, in, me BMW. in de kleur van de suikerspin. kom in het veld, dat de picknick met mijn mind op mijn net kom ik binnen het, weet maar dat is zo, precies wat ik nu zoek, dus hoe het loopt Dit uh, drietal heeft uh, de oude single van uh, K3 uh, mooi uh, verbouwd. Oh ja, Lee, de Crisscross uh, Amsterdam, Donny en uh, ook uh, roxonaas. Ja, wel een leuk uh, plaatje, zo uh, vlak voor het einde van uh, dit programma.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 Um, dinsdag natuurlijk uh, de commerciële Valentijnsdag. Ik heb dat nog even uh, gegoogeld. En op Wikipedia staat... Uh, oh recht. ja, dat is ook weer. Wow. Uh, ja, op uh, Wikipedia staat ontstaan geschiedenis van Valentijnsdag. En uh, dat is uh, heel interessant... Uh,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 Vriendelijk, de internationaal doe vriendelijk dag. Dus we zitten de komende week helemaal in de week van de liefde en doe eens gezellig en vriendelijk. Zeker. Dus, uh, aankomende dinsdag dus uh, Valentijnsdag. Ja. Doe je ja. er nog wat aan uh, Benho? Nee, uh, <laughs> uit, uit principe al niet. Elke commerciële activiteit uh, ben, ik, uh, war, uh, ben ik eigenlijk was van. Ja, je uh, hebt uh, maandag al uh, alle cadeaus gegeven. Ja, dan ook daarom, natuurlijk. Dus. Hè, dus, uh, dus uh,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 moet maken tijdens uh, Valentijn dan moet je dit soort uh, muziek gaan draaien Is dat, oh ja, okay. dan uh, gaat het vast en zeker wel lukken joh, de Jason Donovan en uh, Kali Minok en especially for you Goedemiddag, uh, Fred. Ja. Goedemiddag. Hey. Hallo, Dag. welkom. Oh. Fred ook. Ja. <laughs> Hoe is het? Dan? Welkom, uh, ja, welkom nou, ja. op deze 11e de maart. Uh, <laughs> op 11 <de> maart. <laughs> ja, ja. <laughs> Een kleine vergissing. Ja, ja. Nee, geeft, geeft helemaal niks. geeft maar een maand. Ja, vanmiddag uh, ben je er weer na 5 uur. Ja, om, uh, vandaag zijn we er ook om 5 uur. Dus uh, van 5 ja? tot 7. Uh, ja, wat gaan we allemaal doen? Dan gaan we even bellen met uh, Ron van Hoof. En zijn nieuwe single heet Alleen voor jou.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 wat oudere, Engelstalige nummers er doorheen. En ja, ik heb neerbereid. trouwens net die nieuwe gedraaid van, van Donny en Roxanne Hazers. Ken je die al? Daaraf heet hij Oja Lele. Nou, waarschijnlijk, Dat is, waarschijnlijk heb, ik, heb ik hem van de week wel gehoord. Nou, de oude single van K3, <laughs> weet je wel. Oja ja. ja, Lele. Ja, o, ja, lele. ja ik precies. Ik kom er plotseling. Ja, nou, die ja. plaats. Die plaat dus. Zeg, uh, Fred, wat ik je ja. nog wilde vragen. Er is, uh, even kijken, hoe heet ze ook alweer? Rosa Spruit is op paars pop met een uh, videoclip of zo. En die, uh, die clip heet, uh, of die single heet, stront in mijn kop. <laughs> is dat een verzoekplaat? <laughs> is toch vreselijk dat je zo, uh, uh, zo titel verzint? Ja, ja, Daar kan je toch niet mee scoren, denk ik dan? Nee, uh, dat denk ik ook niet. Nee. Op carnaval wel misschien, maar...